Michel Koenen met het NOS Journaal. Het bouwbedrijf onder 3 miljoen euro verlies geleden. Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer. Onder meer door problemen bij de aanleg van de A2 door Maastricht. De kosten daar vallen veel hoger uit. De slechte cijfers kwamen niet als een verrassing. De publicatie van de jaarcijfers werden al twee keer uitgesteld. Er komen maximaal 700 asielzoekers in het opvangcentrum Oranje in Drenthe. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. De komende 2,5 jaar wordt het opvangcentrum een volledig asielzoekerscentrum. Daarna is het einde oefening, zegt burgemeester Tom Baas van midden -Drenthe. De Tweede Kamer wil dat de NS onderzoekt... of het treinpersoneel op vaste routes moet gaan rijden. Volgens de VVD kunnen zo verstoringen op het spoor gemakkelijker worden opgelost. Toen de NS zo'n 15 jaar geleden het rondje om de kerk wilde invoeren... voor conducteurs en machinisten, leidde dat tot stakingen. Het plan verdween toen snel van tafel. De Britse premier Cameron is de winnaar van het laatste tv-optreden voor de verkiezingen in Groot-Brittannië. 44% van de stemmers vond hem beter dan zijn voornaamste uitdager Ed Miliband. De twee beantwoorden vragen van het publiek. Cameron, de leider van de conservatieven, werd onder meer minutenlang ondervraagd over het EU-referendum dat hij de Britten heeft beloofd. Donderdag mogen de Britten naar de stembus. In Chili is de vulkaan... Koudboeko voor de derde keer uitgebarsten. De afgelopen dagen was de vulkaan rustig, maar een nieuwe uitbarsting was voorspeld. Geëvacueerde mensen die net terug op hun weg naar huis waren gegaan... om de dikke laag vulkaanas op te ruimen, moeten nu opnieuw weg. Vorige week barstte de vulkaan ook al twee keer uit. Het weer, het wordt tussen de 2 en 5 graden vannacht. Overdag vooral in het noorden zon. Het zuid is bewolkt, maar wel droog. Het wordt een graad of 12.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 Moitié on compte à 2000 demi, demi pile sur un débat.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 Like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.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 I don't full of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 You're right. 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. We took it on.